Zeven uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De kinderombudsman vindt dat verstandelijk beperkte jongeren... op hun achttiende niet aan hun lot moeten worden overgelaten. Jongeren die in een inrichting wonen... mogen zodra ze volwassen zijn zelf bepalen of ze nog hulp willen. Dat is vaak niet verantwoord, zegt de kinderombudsman. Hij wil dat hulpverleners een jaar van tevoren een veiligheidscheck doen... waarbij ze kijken waar die jongere na vertrek komt. Als de check negatief uitpakt, moet de jongeren een begeleider krijgen... die beslissingen neemt, vindt de kinderombudsman. In Italië zijn vijf doden gevallen door noodweer. Een rivier in het zuidoosten van Sicilië kon het vele regenwater niet verwerken. Een auto waarin twee vrouwen en een meisje zaten... werd meegesleurd door een vloedgolf. President Jonukovic van Oekraïne gaat morgen weer aan het werk. Hij belandde donderdag met ademhalingsproblemen... en hoge koorts in het ziekenhuis.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 Journalisten klagen over slechte isolatie op de kamers. Voor sommigen bleek helemaal geen kamer beschikbaar te zijn. Vrijdag begint het sportevenement. In de eredivisie heeft PSV een pijnlijke nederlaag geleden... bij hekkensluiter RKC Waalwijk. RKC won met 2-0. Koploper Ajax speelde met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Het verschil met de nummer 2, Vitesse, is nu 2 punten. FC Twente versloeg in eigen huis Cambuur met 3-1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 Met Niels Heithuis. Wie nadeel ondervindt van een beslissing van de gemeente... kan om een vergoeding vragen. Maar, zoals in deze uitzending blijkt... in pakweg 90% van de gevallen wordt helemaal niets uitgekeerd. Ook verschillende bedragen nogal... afhankelijk van het bureau dat de schade onderzoekt. De burgers en ondernemers die wij spraken zijn allemaal ontevreden. Reporter Radio. <tied> Goedenavond en welkom bij Onderzoeksjournalistiek op Radio 1. Het zal je maar gebeuren. Net een mooi huis gekocht aan de rand van de stad... en de gemeente besluit ineens dat er een weg moet worden aangelegd in het uitzicht. Gevolg? De waarde van het huis daalt. Of je hebt als ondernemer geïnvesteerd in een bed-and-breakfast met een terras... en op dat terras legt de gemeente een openbaar urinoir aan. Er is een mogelijkheid om een deel van de te verwachte financiële schade terug te krijgen. Planschade heet dat. Maar voor burgers en ondernemers is dat een ingewikkelde zaak. Ik ga erover praten met universitair docent met als specialisme Planschade. Mevrouw van der Broek, Bertie van der Broek, goedenavond. Wanneer kom je als burger in aanmerking voor een vergoeding voor een planologische beslissing? Bij Planschade gaat het erom dat er een bestemmingsplan is gewijzigd... waardoor je vermogensschade kunt leiden als burger... Uh, het gaat namelijk om uh, bouw- en gebruiksmogelijkheden. die zijn toegekend aan grond. En u kunt zich voorstellen uh, dat het invloed heeft op de waarde van grond. Als je op een perceel uh, appartementen of kantoren kunt bouwen. dan heeft dat een hogere waarde. dan dat je het alleen maar kunt gebruiken als agrarische grond. of natuur. Ja. Um, dus als daarin iets wijzigt, kun je schade leiden. Het lastige is. Dus directe uit te leggen, schade heb je dan eigenlijk als het dat jouw is bezit is. Directe schade. He? Ja, ja, het kan natuurlijk ook zijn dat er in de omgeving iets wijzigt. Dus dat er in de omgeving gebruik mogelijk wordt gemaakt dat hinder veroorzaakt. Zoals een weg. Er komt ineens een enorme flat in je achtertuin. Ja, dat beperkt het uitzicht. En de gedachte is dan dat het woongenot aantast... waardoor ook de waarde van je woning vermindert. Ja, daar is een regeling voor? Ja, dat is de planschaderegeling in de Wet op de Wanneer, Wat moet je dan doen als je denkt dat je financieel nadeel hebt door zo'n plan? Je kunt een aanvraagformulier indienen. Dat kan redelijk eenvoudig. Veel gemeentes um, hebben op hun website uh, zo'n formulier. En je kunt uh, dan om schade vergoeden. Wat wel lastig is, is dat het gaat om een juridische wijziging... Um, van alle gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan. Uh, dus het hoeft niet per definitie zo te zijn dat er ook feitelijk uh, iets is gewijzigd. Nee, dat is het ingewikkelde van hoe het nu is. Ja. He? Dat, dat, ja. uh, er hoeft niet meteen zichtbaar iets te veranderen... wil er een planwijziging zijn en wil je dus schade kunnen hebben ervan. Ja. Uh, maar er is ook nog een drempel, want het is geloof ik, niet zo... dat je maar uh, een verzoekje indient en het geld komt binnenstromen. Nee, je moet, uh, als je een aanvraagformulier indient... moet je een uh, leegheidsbedrag betalen van 300 euro... Uh, en dat krijg je terug als inderdaad blijkt dat je schade hebt geleden... en in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Um, is dat dat een is wel een behoorlijk bedrag. Is dat een ontmoedigingsprikkel? Ja, uh, dat is bedoeld om al te lichtzinnige, al te makkelijke claims te voorkomen. Um, natuurlijk, als je serieus meent dat je schade hebt gereden... kun je een aanvraag indienen. Um, maar het behandelen van een claim kost toch heel veel geld. Hm. Uh, dus het moet echt een serieuze uh, aanvraag zijn. Ja, nou goed, uh, uh, ik heb de leesjes betaald. En de, dan gaat de gemeente aan de slag? Ja, dan wordt er in de meeste gevallen een onafhankelijke deskundige benoemd. Um, die gaat de aanvraag beoordelen... Uh, dus die gaat bekijken of er werkelijk iets in het bestemmingsplan is gewijzigd... wat nadeel veroorzaakt. Die gaat ook bekijken of er dan schade is geleden, vermogensschade is geleden. En uh, of die eventueel, als dat allemaal zo is... ook voor vergoeding in aanmerking komt. Ja, nou die procedure gaat niet altijd over rozen. Zo blijkt ook wel in Utrecht... waar verslaggever Joost Wilhoff met een aantal bewoners sprak. Hij ontdekte dat het lang niet iedereen wist... dat planologische schade vergoed kan worden door de gemeente. Het is dus een schuifpui, die kunnen ja. we even open doen. Ja. En dan kunnen we even horen wat er gebeurt als die deur open gaat. Ja. Vrachtwagen waarschijnlijk, hè? Ja. Die nu omhoog komt. En je ziet het nu ook gelijk. Ik bedoel het verkeer dat dus van de over richting A2 gaat... dat komt dus ongeveer op gelijke hoogte binnen als uh, mijn uh, tweede verdieping. Dus met alle inkijkgevolgen van dien. En dat bleek dus ook in de plantschadeprocedure een uh, doorslaand uh, argument te zijn om planschade toe te kennen. Dit is de afslag Utrecht-West. Utrecht-West, maar er waren dus in het verleden meer afslagen. Utrecht-West. En de gemeente heeft in zijn onmedelijke wijsheid beslist... dat dit dus de hoofdader wordt van de A2 richting de binnenstad van Utrecht. En dat betekent dat er dus uh, ja, in het verleden wel stellingen stelling gedaan... 70.000 verkeersbewegingen per etmaal zijn op drukke dagen. Uh, ja, in de loop der jaren zijn er dus fietspaden verlegd, hekken geplaatst. Noem het allemaal maar op om het verkeer dus een betere doorstroming te geven richting binnenstad. Een procedure voor plantschade? Nee, Heb je nooit eerder nee, begonnen. Nee, nooit eerder begonnen. Waarom niet eigenlijk? Uh, dat is een voortdurend uh, proces bij jezelf. Van wat accepteer ik nog wel en wat accepteer ik niet. Laten we reëel zijn. Je woont aan een drukke weg, dat weet je. Dat risico, dat neem je. Maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Op een gegeven moment was er sprake van of een tunnel of een flyover. En de tunnel was te duur. Ja, dan ga je ook achter de oren krabben van waarom ja, is een tunnel te duur... als je allerlei projecten in de binnenstad uh, gebouwd ziet worden... is er dan geld voor een tunnel en dan flyover. Het is eeuwig zonde, je uitzicht wordt uh, verpest. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik dacht van ja, dit gaat me toch een, uh, iets te ver... dus laten we eens kijken wat we daar aan kunnen doen. Paul Mesgaard stelt in zijn planschadeaanvraag... dat zijn woning 30.000 tot 50.000 euro in waarde is gedaald... Maar na onderzoek en berekening van het adviesbureau dat door de gemeente Utrecht is aangewezen, krijgt hij uiteindelijk een bedrag van 3400 euro uitgekeerd. De planschade wordt berekend als zijnde, dus de taxatie voor de, plan, de plandatum. Dus daar wordt een waarde uit gedistilleerd van 330 in mijn geval, daarna van 320. Die hele constructie van wie bepaalt die 10.000, volledig onderzichtig. En dan wordt dus een, uh, 2% van je taxatie van je woning wordt weer van dat bedrag afgetrokken. In de, in de wet op de ruimtelijke ordening, daar wordt dat geregeld, die planschade. Daar staat dat als je schade hebt, die moet vergoed worden. Als dat het gevolg is van een beslissing van de overheid. Uh, een ruimtelijke ordeningbeslissing. Maar zeggen ze, die schade die is voor een deel, hoort dat bij het maatschappelijk leven. En dan zeggen ze dus, het is redelijk dat je zelf 2% van die schade betaalt. Kees van Oosten, u heeft een bureau rechtsverscherming. We waren eerder bij Paul Mesgaard, ja. die uh, planschade heeft gevraagd en gekregen. 3400 euro vanwege de flyover die hier is gebouwd. Uh, nu zijn er andere mensen hier in de buurt. Eén van die mensen die sta, staat u bij? Ja. Ze hebben een verrassende uitspraak gekregen, weten we al, hè? Nou, ze hebben een bericht van de gemeente gekregen... dat de onafhankelijke adviseur die normaal dit soort zaken doet... dat de gemeente daar geen gebruik meer van maakt. Het is een andere adviseur dan die bij uh, Paul Westgaard de boel heeft geadviseerd. Mevrouw ja. van Schijken, op wat voor nummer woont u? 82. 82. Ja. U kreeg deze week een brief van de gemeente Utrecht. Wat stond erin? Dat uh, het bureau Torbekke geraakt is. Daar had u om gevraagd? Ja, daar, daar heb ik inderdaad om gevraagd. Uh, waarom dacht u van, dit klopt niet? Omdat ik gehoord had hier van Ellen Jenner wat zei dat zij dus geen uitkering kreeg... terwijl Paul, mijn buurman, het wel had. Paul Messgaard, ja. Ja, dat begreep ik helemaal niet. Dat vond ik niet eerlijk. En dat heb ik ook in mijn brief aan de gemeente gezegd... en dat ik daarom dat bureau niet bij me thuis wilde hebben. En we zitten bij mevrouw Jenner op nummer? 68. U heeft uh, al wel twee conceptadviezen gekregen van bureau Torbekken. We hebben hier voor ons liggen. Kunt u dat even voorlezen voor me? De heer J.H.M. Jenner, Brugdelaan 68, te Utrecht... heeft een aanvraag om planschade ingediend. Het aanvraag, het aanvraag is ontvangen op 26 april 2013. In de aanvraag aanvraagt de aanvrager een vergoeding van planschade. De bouw van de flyover en de reconstructie van het 24 oktoberplein... leidt tot verlies van privacy, belemmering van het uitzicht... Toename verkeersintensiteit, toename geluidsoverlast, toename luchtvervuiling en uitstoot fijnstof. Daarnaast bemoeilijk de flyover de verkoop van Brucklenaan 68. Oké, okay. ik snap het niet. Snapt u er niks van, uh, mevrouw van ja. Nee, ik vind het zo ingewikkeld. De taal is zo ingewikkeld dat als je het hoort voorlezen... dat ik denk, we hebben jullie het over? Ja, klopt ook niet. Want uit die rapporten die je heeft gemaakt... daar blijkt uit, daar komen ze op nul. krijgt u ja. niks. ik krijg helemaal niks, nee. Volgens niet. Waarom bent u begonnen met planschade aan te vragen? Was het, had u dat idee al voordat Paul Mesgaard geld had gekregen, of eigenlijk nadat hij het had gekregen? Nou. Eigenlijk is de oorzaak wel Paul, die kwam naar mij toe... en die zei van, joh, ik heb een uitkering gekregen van planschade. Waarom vragen jullie dat ook niet aan? En voor u geldt hetzelfde, mevrouw Verschijck? Ja, bij mij geldt het eigenlijk dat voor toen Paul begon... dat hij het ook uh, zei, van doe jij ook mee. En ik heb eigenlijk even afgewacht wat het resultaat bij hem was. Wist je nou van die mogelijkheid voordat Paul er mee kwam? Nee. Nee. De dus, gemeente heeft ons daar niet van op de hoogte nee, gesteld. Eigenlijk hè? zou je zeggen dat een beetje een behoorlijke gemeente... dat die de mensen langs weg zelf informeert. Ja. Van we zijn wat van plan en we kunnen ons voorstellen dat u zorgen maakt. En als, maar als u het idee heeft dat u daar schade van ondervindt... dan is daar een procedure ja. voor. Want als je er niks van af weet, kan je niks, geen schade vragen. Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eh, ook het bedrag dat Paul gekregen heeft dat ik het eigenlijk gewoon ook weinig vind. Ja, vind ik ook. Ik heb ook een veel hoger bedrag aangegeven. Je mocht opgeven hoeveel je wilde hebben. En ik heb een waanzinnig hoog bedrag opgegeven. Mag ik, mag ik weten hoeveel? Twintig of dertigduizend of iets. Ja, ik heb er ook nog wat van gemaakt. Maar ik vind drie of wat Paul gekregen heeft... verhouding met wat wij allemaal over ons heen krijgen... vind ik gewoon weinig. Ik heb het dus idee dat die huizen veel meer in waarde gedaald zijn. Ja. Wie wil hier nou wonen? Ja, ik woon hier wel prettig, daar gaat het niet om. Maar omdat ik hier ook al 40 jaar woon. Ja, maar, maar als, als ik een huis zou moeten ja. kopen... zou ik het hier, in ieder geval mijn huis, niet kopen meer. Dat zegt veel, hè, dat iemand over zijn eigen huis zegt... ik zou dit niet meer kopen doordat die weg is aangelegd. Mevrouw Van den Broek, u bent uh, universitair docent... met uh, specialisatie op dit, op dit schadefenomeen. Uh, die mevrouw die kan het aanvragen, maar wat dus uit de reportage blijkt... is dat er heel verschillend wordt geoordeeld door verschillende bureaus... Hoe zit dat? Hoe kan dat? Ja, ik, ik kan me voorstellen uh, dat de gemeente ook wel uh, vragen had... Uh, over dat advies uh, van, van Torbeck En met name over de weging. Ja, dat is dat tweede uh, bureau... dat ja, het tweede die bureau. Uh, nogal uh, slecht geformuleerde brief stuurde. Ja, um, uh, er wordt gesproken inderdaad over geluidhinder... over uh, privacy, hè, inkijk. Um, over de uh, van de luchtkwaliteit... Uh, uitzicht, uh, schade, want zo'n flyover, dat is een weg op 8 meter hoogte, wat behoorlijk uh, het, het uitzicht uh, bepaalt. En ik kan me wel voorstellen dat de gemeente vragen had uh, bij de weging van die nadelen. Dus de beoordeling, hoeveel. Schade ja, dus die, dat, uh, mensen, die, die mensen hebben op al die punten nadelen, maar ze krijgen geen geld. Uh, en die brief is ook nogal raar uh, geformuleerd. Maar hoe kan het dan dat er zo verschillend over wordt gedacht? Er is er geen uh, standaardprocedure voor. Nee, er zijn geen uh, standaard bedragen uh, die um, worden toegekend voor uh, een aantasten van woongenot zeg maar. Er zijn niet standaard bedragen uh, gangbaar. Dus iedere uh, adviescommissie uh, die, ja, die, die beoordeelt dat verschillend al nagenlang uh, de ervaring, intuïtie, deskundigheid. Uh, intuïtie. Maar. Ja, is het woord dat is, ik eruit haal. Ja, je moet dat natuurlijk wel motiveren. En ja. ik kan me voorstellen uh, dat de gemeente... Kijk, als je eerder een advies hebt aangevraagd... waarin veel meer schadevergoeding werd toegekend... Uh, dan is het ook je plicht als gemeente um, om te bekijken... Um, of zo'n advies zorgvuldig tot stand ja. is gekomen. En of er echt. Nou moet ik wel zeggen dat als we zijn. dan even naar dat Utrechtse voorval kijken, dat uh, de gemeente dus aan die bewoonster heeft geschreven. We hebben veel inhoudelijke opmerkingen over dat rapport. Diverse slordigheden geconstateerd, staat het zelfs letterlijk. Niet van voldoende kwaliteit. Dus het is bij de gemeente wel opgevallen. We hebben overigens ook het betrokken ja. bureau om commentaar gevraagd. Daar staan ze perplex van de intrekking van de opdracht. We hebben nog geen inhoudelijke argumenten gehoord, zegt een woordvoerder. En uh, hoe vers dit is, blijkt wel uit de opmerking dat ze dinsdag. Uh, om tafel gaan zitten met de gemeente. Goed, dat is dan even die Utrechtse, uh, hè, een beetje particuliere detail natuurlijk. Uh, maar blijkt wel dat, dat het dus heel erg van de persoon misschien wel afhangt... die je bij zo'n bureau treft? Uh, nou, zo'n planscheidrapport is natuurlijk wel opgesteld volgens bepaalde... Um Regels. Er worden bestemmingsplannen vergeleken. Uh, dus er wordt gekeken wat was er mogelijk... Uh, nadat uh, de flyover mogelijk was gemaakt in het bestemmingsplan... en wat was er daarvoor mogelijk. Um, en, um, maar dan nog is het natuurlijk de weging van het nadeel. Uh, dat, dat gaat via een taxatie. Van wat was de waarde voor uh, het nieuwe bestemmingsplan... en wat was de waarde erna. Ja. En dat moet goed gemotiveerd worden. Maar dat is dus door, door het bureau Torbergen niet goed gedaan. Ik kan me voorstellen dat de gemeente daar wel uh, vraagtekens bij had. Vooral omdat ze eerder een ander adviesbureau hadden ingeschakeld. En het kan natuurlijk niet zo zijn... Um, dat je als gemeente uh, maar doorshopt, als het ware... totdat je een adviescommissie treft uh, die op nul uitkomt. Nee. Dat is niet de bedoeling. Als je twijfelt aan de juistheid van een advies... Ja, dan kun je een, een, een contra-expertise inwinnen. Um, maar je, je moet als gemeente wel consistent beslissen. Ja. Dus gelijk maar, maar, geval ik, gelijk beoordelen. Ik, ik, ik wil ook wel voor een aardige vergoeding zo'n rapportje schrijven. Kan dat? De, de titel Planschaderdeskundige, is niet beschermd. Dus iedereen kan dat. Oh. Uh, maar het vergt wel wat inhoudelijke kennis. Zoals dat blijkt. Dat blijkt niet uit het voorbeeld van Torbekken. Om het goed te doen vergt het uh. toch nog wel wat uh, kennis... om zo'n bestemmingsplan goed te kunnen lezen. Nou, wie toetst dat dan? Of het goed is of niet? Uiteindelijk uh, neemt de gemeente een besluit... Uh, en daartegen kun je uh, in gaan en in beroep instellen... bij de bestuursrechter. Dus daar ja. wordt beoordeeld of dat uh, op een goede manier is gegaan. Goed. Uh, ook bij ons, ik introduceer hem vast... we gaan straks wat langer praten, is Paulus Jansen... van de SP in de Tweede Kamer. Uh, waarom ik u er nu vast bij haal... is omdat u gemeenteraadslid was in Utrecht... toen uh, gesproken werd over deze flyover. In de reportage zit de suggestie om mensen actief te informeren... over de mogelijkheid om een schadevergoeding te vragen. Waarom is dat in Utrecht niet gedaan? Het hoeft niet... Uh... En ik denk dat het ook niet uh, in alle gevallen kan. Zeg maar bij kleinere dingen zeg maar, uh, heb je niet altijd van tevoren in de gaten uh, of er substantiële schade is. Maar in dit geval kan ik u verzekeren dat het uh, van meet af aan duidelijk was... dat de mensen die rond dat tracé uh, wonen... het is feitelijk een soort tweebaanse autoweg uh, de stad in, uh, vanaf de rand van de stad... dat uh, van meet af aan duidelijk was, uh, dit gaat echt substantiële schade opleveren. Dus het was op zijn minst fatsoenlijk geweest als de gemeente dat wel gedaan had. Ja. Maar dat heeft u toen niet kunnen aanstippen in de gemeenteraad, toen dit allemaal werd behandeld. Nee, we zijn. Uh, en ik denk dat ook, dat ook de reden is dat de mensen zo, uh, zo kwaad zijn. Um, wij waren als SP destijds al moeilijk eens tegen die invalsweg. Dus ook om inhoudelijke redenen. Uh, we willen niet dat mensen worden blootgesteld aan dit soort enorme luchtverontreiniging en herrie. Um, dat vonden eigenlijk alle omwonenden, maar ook nog heel veel andere mensen in Utrecht. En het is toch gebeurd. En uh, vaak is het dan zo dat er, ik zeg: van ja, we gaan het goed inpassen. En zo ruisarme uh, asfalt toepassen. Uh, Gaat ik maar rustig slapen. Um, uh, planschade, zeg maar, kan je uh, claimen op het moment dat het bestemmingsplan is uh, is onderroepelijk is geworden. En yeah. dat is volgens mij pas een jaar of vier geleden is dat. Oh, uh, was uh, u er, uh, er niet meer bij. We gaan hebben, straks uh, ja. verder praten. Niet alleen burgers uh, kunnen vergoeding van die schade vragen. Ook ondernemers die hun plannen gedwarsboomd zien door een besluit van de gemeente, die kunnen een tegemoetkoming in de kosten vragen. Sommige ondernemers krijgen te maken met vervelende verrassingen, zoals Paul Brouwer, die in Amersfoort een vergunning kreeg voor een terras. Maar op het terras verscheen een pislift. Is dat St. joriskerk een van de, de oudste gebouwen in Amersfoort. Is het eerste gebouw dat we gebouwd werd. een heel prachtige kerk met uh, gelegen aan een, aan de ene kant een heel intiem pleintje met zes horecazaken. Hele mooie oude panden. En aan de andere kant een groot plein met ook 24 hele mooie oude panden. Wat een idyllisch plekje. Ja, een droomplekje. Daar droomden mijn dochter en ik heel lang over om samen een pittoreske horecazaakje te beginnen. Waar je lekker eten en drinken kon. En lekkere taartjes uh, zouden we gaan maken. En... Lekker brood zouden we zelf maken en ja, het zou er heel gezellig zijn. De Groenmarkt, daar staan we op, uh, Paula Bouwer. Ja. En we staan voor uh, jou, het uh, is een, een bed and breakfast restaurant. Ja, precies, een bed and breakfast restaurant. Queens ja, dat... vorstelijk genieten heet. Ja. Het. Om het hoekje staan wat uh, stoelen en tafels. Ja, langs de zijkant, dat, dat uh, was, was uh, ons gevelterras. En hier aan de overkant, dat is ons grote terras. Ook op het plein, naast, naast de, de kerk. kerk. Een terras met het decor de kerk. Mooier kan je niet vinden, dachten we. Maar het dus is nu pas uh, eigenlijk vier jaar later... dat eigenlijk ons idee echt uh, goed van de grond uh, gekomen is. Want uh, begin januari 2008 uh, lag er ineens een brief op de deurmat. Daar stond in dat... Uh, dat een urelift op de groenmarkt zou komen. Toen dacht ik, goh, ik ga het even opzoeken, wat is dat eigenlijk, een urelift? Dus, uh, nou ja, toen schrok ik eigenlijk, want dat was, uh, bleek een heel groot vat te zijn... met een paar duizend liter urine, met een hoop chemische troep erin... En maar uh, er drie mannen in het openbaar konden urineren. Een openbaar toilet dat uh, verzonken is in de grond, die af en toe omhoog komt. Het is een heel futuristisch toilet ook nog, met verlichting erin... met allemaal glans en, en zilver. En je kan ook niks doorspoelen. Dat is ook een alternatief vuilnisbelt. Dus iedereen gooide er. een patat en, uh, uh, Die braakte er even in. En uh, als we eventjes het toilet niet haalden, dan deed ze ernaast. Dus het was echt heel erg smerig als wij s'morgens aankwamen. Nou, is er hier is een uh, andere horecagelegenheid. gelegenheid Jackson heet dat. Wat, wat is dat? Nou, Jackson is een uh, discotheek. Maar Jackson had een voorganger. En dat is Roemers. En die is uh, ja, tot eervorig jaar, oktober, was dat uh, onze buurman. Waren die blij met, uh, met de Uri-lift? Die uh, waren er zelfs zo blij mee dat ze de sleutel uh, wel ervan wilden hebben. De bedieningssleutel. En de gemeente vond het ook erg fijn om een contract met hen te tekenen... dat ze zeg maar, de verplichting hadden om die Uri-lift omhoog te doen. En zo krijgt Paula Bouwer een Uri-lift op de plek... waarvoor ze een terrasvergunning heeft aangevraagd. Ze opent de deuren van Bed Breakfast vorstelijk genieten op Koninginnedag 2008. In september van dat jaar krijgt ze haar terrasvergunning... En een maand later vraagt Paula Bauer de gemeente om tegemoetkoming in planschade. Ook de gemeenteraad gaat zich bemoeien met de zogenaamde Pislift. Na vier jaar wordt die verplaatst van de Groenmarkt naar de Windsteeg. Zo'n 40 meter verwijderd van de voordeur van Ben Breakfast vorstelijk genieten. Ja, De nieuwe plek wat eigenlijk de oude plek had kunnen zijn als de gemeente direct geluisterd had... Ik heb meteen al voorgesteld toen ik de eerste keer over de Urielicht hoorde... van ja, ik kan die niet in het hoekje daar, daar pissen ze toch wat mee. Ja, want dit is inderdaad al een pishoekje. Het was pishoek eigenlijk. Het ligt een beetje verhoogd in, het, uh, in de windsteeg. Ja. In het hoekje. Op een heuvel, ja. Een heuvel. ja. maar bij ons was het gewoon uh, in het terras geïntegreerd. Ja. ja, rolkoffers. Komen Misschien zijn we wel bestieren. gasten. Ja, ja de dat gasten. denk ik wel, ja. ja. Ja, dat denk ik wel. Die komen uh, vermoedelijk hier naartoe om te overnachten. Hoe gaat het eigenlijk met de klondizie? Ja, nu de laatste tijd, de laatste twee jaar gaat het supergoed. En dat is eigenlijk sinds die, die Uri-lift weg is? Dus ja, want in het begin kunt, kunt durfden dat... we ook uh, het niet uh, op boeking.com bijvoorbeeld uh, te huur aan te bieden of onze kamers aan te bieden, want we waren bang dat we hele slechte recensies zouden krijgen en dat we dan uh, helemaal onze zaak konden sluiten. Maar ja, u kunt dus duidelijk in uw papieren zien, of vanaf het moment dat die lift hier weg is, is we het niet omhoog gegaan. Ja, één keer hebben we voor elkaar gekregen dat die drie maanden niet omhoog mocht komen. En uh, toen ging onze omzet ook al ongeveer 30% omhoog. En in januari 2012 is die verplaatst. En uh, ja, vanaf dat jaar is onze omzet uh, 60% omhoog gegaan in 2012. En in 2013 hebben we ook net cijfers, ook 20%. Dus in twee jaar tijd uh, 80% uh, ja, hogere omzet. Dus uh, het gaat nu stukken beter. Okay. Paula Bauer voert aan dat ze enkele tonnen... inkomens- en vermogensschade heeft opgelopen. De gemeente Amersfoort schakelt adviesbureau Saos in om te onderzoeken of Queens vorstelijk genieten recht heeft op plantschade. En toen kwam het bureau Saoos dan een rapport opmaken. en dat, dat, dat rapport kwam dan op schade nul. En daar hebben we dan bezwaar tegen aangetekend En toen hebben ze we het weer heroverwogen. En opnieuw had de gemeente besloten dat er geen schade zou kunnen zijn. En dan de volgende gang was dan naar de rechter toe. Hoe vaak hebben jullie inmiddels tegenover elkaar gestaan bij ja, je rechter? Vier keer inmiddels, ja. De laatste keer was in oktober 2013. Ja, en toen? bij de Raad van State. Bij de Raad van State. Wat heeft de rechter gezegd, de rechter van de Raad van State? Ja, toen bleek dat we gewonnen hadden. Alleen dat het bedrag zeg maar, nog nader onderzocht moest worden... hoe dat vastgesteld was. De Raad van State besluit in oktober 2013... niet alleen dat de gemeente een deskundige onderzoek moet laten doen... ze schrijft ook dat het gelet op de voorgeschiedenis... niet in de reden ligt dat het zich daarvoor wederom tot saos wendt. Het nieuwe onderzoek wordt gedaan door Van Zundert... Onder het kopje Normaal Maatschappelijk Risico schrijft van Zundert dat de keuze als locatie voor de urelift op de onderhavige plaats niet verrassend is. Omdat het hier gaat om het gedeelte van de Amersfoortse binnenstad waar veel horecavoorzieningen zijn en waar wildplassen een probleem is. Ja, de, de uitkomst is dat volgens gemeente er 50% kans was dat we een urelift op ons terras zouden krijgen. Dus professor Ko die... van Zender heeft dat bedacht dat ik dat uh, had moeten kunnen incalculeren dat ik een urelift op mijn terras had kunnen krijgen. Ja, universitair docent Van der Broek. Het komt er dus op neer dat je ook je neus de kost moet geven... als je een plan voor een terras hebt. Want uh, het hoort bij het normaal maatschappelijk risico... dat er tegen wildplassen wordt opgetreden. Ja, ik kan me voorstellen dat je uh, in, in de binnenstad... als je op een, uh, een horecaplein een, uh, een café gaat exploiteren... dat je uh, er rekening mee moet houden dat er ergens... Ja. in die omgeving zo'n uri-lift wordt geplaatst. Maar om nou te zeggen dat je er rekening mee moet houden dat dat op het terras uh, geplaatst wordt, hè? dat dat een algemeen ervarings. Want normaal is risico dat is, ja, dat zijn ervaringsfeiten, iets waarvan je, nou, waarvan je gewoon uit moet gaan dat dat wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Ja. En ik denk zelf dat dat, hè, dat, dat op. Die plek, op dat terras, een urenlist te worden geplaatst? Nee, dat is toch niet echt een algemeen ervaringsfeit? Nee, nou goed. Uh, ZAOS, uh, dat uh, gevraagde bureau, of gevraagd, of dat hier een opspraak is, uh, uh, wil niet op de radio reageren. Van hen is overigens wel uh, de uitspraak dat uh, ze in 90% van de gevallen gewoon gelijk krijgen. Hè? Als ze dus door de gemeente worden ingeroepen, dat oh. gebeurt vaak. Dan houdt dat in 90% van de gevallen stand. Geeft dat aan dat het algemeen belang steeds meer prevaleert... boven het individuele belang in Nederland? Nou, het is zo dat je... Um, kijk, bij uh, dit soort schade gaat het om besluiten... die op zichzelf goed zijn en die de overheid ook mag nemen. Ja, algemeen belang. Ja, en dan is het het uitgangspunt van ons recht is nog steeds... dat iedereen zijn eigen schade draagt... en dat er een reden moet zijn... om die schade op de overheid te verhalen. Ja. Um, dus de gedachte is... dat je als burger nu eenmaal... enig nadeel een normale last zeg maar moet dulden omdat de overheid nu eenmaal beslissingen moet nemen. Ja, ja. Maar in is de ontwikkeling niet toch steeds meer dat de burger steeds meer moet slikken eigen schuld dikke bult? Had je maar moeten weten dat er wild geplast werd in het centrum van Amersfoort. Ja, de wetgever heeft in 2008 uh, besloten om uh, dit criterium, het normale maatschappelijke risico in de wet op de ruimtelijke ordening op te nemen. Daarvoor werd dat niet toegepast. Dus het is inderdaad zo dat sinds 2008 Um, ja, uh, een burger uh, uh, wordt tegengeworpen dat iets een normale ja. ontwikkeling is. Ja. En dat hij dus de schade moet dulden. Dat klopt. Ik wil u nog één uh, geval voorleggen. Dat is, uh, speelt in Groes. Daar is sprake van directe schade. Want die man had een plan voor een stuk grond... en de gemeente kwam met een uh, alternatief plan of wijzigde de bestemming. De Frans-Hondelaan 2 daar heeft heel lange tijd een zeer bekende huisarts gewoond. De locatie ligt op, op 200 meter afstand van het station... aan de rand van het centrum op een vrij groot perceel van bijna 1300, 1400 vierkante meter. En het was een karakteristiek pand. Het had een mooie rietenkap en het had wel wat aparts eigenlijk. Net voor kerst 2004 hebben we dat perceel gekocht. En in 2005, gaandeweg februari, januari, februari, maart... hebben we allerlei gesprekken gevoerd met ambtenaren van bouwen en wonen. Wat, er, wat is er mogelijk? En eh, ook tekeningen laten maken voor een architect... Uh, voor eigen bewoning, dus om het pand weer helemaal terug te brengen in oude staat. Dat was de aanleiding. Gaandeweg de gesprekken met de ambtenaren uh, kwamen we op de gedachte, op het idee dat er eigenlijk veel meer mogelijk was. En toen ze hebben we het idee van eigen bewoning wat losgelaten. En toen hebben we nieuwe tekeningen laten maken voor de herontwikkeling tot een appartementencomplex. En als u zegt van uh, we hadden eigenlijk het idee dat er is meer mogelijk wat wat bedoelt u daarmee? Er is meer mogelijk, dan kijken wij naar welke mogelijkheden biedt het bestemmingsplan. Eigenlijk was hier geen bestemmingsplan. Dit was nog een van de bekende witte vlekken. En elke functie was ook toegestaan. De gemeente Goes besluit in 2005 tot een bestemmingsplanwijziging. Waardoor AVV-beheer geen appartementen meer op het perceel mag bouwen. Dat heeft ook financiële consequenties voor de projectontwikkelaar. En dus waarschuwt Jurgen Geurts de gemeente Goes. We hadden al een aantal keren met verschillende personen van de gemeente hierover gesproken... dat dit een hele hoge plantschade zou kunnen worden. Wie heeft u gewaarschuwd eigenlijk bij de gemeente Goes? De toenmalig wethouder, Thijs het Hart. Um, ja, die zei, ja, diende de plantschade maar in. En wat dacht u toen? Daar was ik eigenlijk, eh, eigenlijk niet blij mee. Want als partij actief in rondom goed wil je helemaal geen, geen eh, onmin krijgen. En dit, dit zou toch best een, een grote planschade kunnen worden. Dus nogmaals herhaalde ik de mogelijkheid geboden om het op een andere manier op te kunnen lossen. En dat is niet gebeurd. Vanaf 2007 ontstaat er een juridisch steekspel tussen AVV-beheer en de gemeente Goes. Beide partijen nemen jarenlang allerlei adviseurs in de arm... Eerst laat de gemeente Goes adviesbureau maandag onderzoeken... hoeveel schade AVV beheer leidt door de bestemmingswijziging. Maandag komt uit op een bedrag van 1,2 miljoen euro. Goes laat vervolgens een second opinion uitvoeren door bureau Saos. En die komt uit op 110.000 euro. Dat is natuurlijk al best een groot, dat is een groot verschil... tussen de twee meest gerenommeerde planschadebureaus. Dat daar een ton verschillen zit, dat zou kunnen... Maar dat er een factor 10 tussen zit, is natuurlijk wel een beetje vreemd. Ook AVV-beheer schakelt een aantal bureaus in om de schade te berekenen. Die bureaus rekenen uit dat de projectontwikkelaar 2,5 miljoen schade leidt. Na vele tussenuitspraken bij diverse rechtbanken... komt de Raad van State in december 2013 tot een definitief oordeel. De gemeente Goes moet 1,1 miljoen euro betalen aan AVV-beheer. Ik verwacht dat niemand hier blij mee is met deze uitspraak. De gemeente Groes zal er niet blij mee zijn... omdat het meer is dan wat zij voor ogen hadden. En wij zijn er op zich ook niet blij mee... want je bent er één jaren mee bezig en het is minder. Zo heb je dus eigenlijk alleen maar twee teleurgestelde partijen. Ja, ik... Uh... Ik heb natuurlijk niet ter plekke kunnen kijken. Maar uh, ik heb het ook gevoel dat deze meneer inmiddels uh, op de Bahama's uh, vakantie aan het vieren is. Ja, u vindt dat er een luchtje aan zit, Paulus Jansen. Ja, kijk, het, het, het was een huis. Uh, kijk, ik ben heel erg voor om eerlijke plantschade uit te keren. zodat dus de echte waardedaling uh, dat die gecompenseerd wordt. Zowel bij uh, directe als bij indirecte plantschade. Maar uh -huh. uh, dit was gewoon een, een riant woonhuis. Ja. En deze meneer wil er een appartementencomplex uh, beginnen. En maakt gebruik he, van het feit dat de gemeente bestemmingsplan niet in orde is. Ah. Heeft nou. Ik vind dat een beetje vals Peter, als ik eerlijk ben. Maar goed, mevrouw van der Boek, het komt dus wel vaker voor... dat uh, schade wordt vergoed voor een, voor een plan dat niet is verwezenlijkt. Ja, Iemand kan een plan hebben met een ja. stuk grond... en dan zegt de gemeente, nee, we hebben een ander plan... en dan krijgt die schadevergoeding. Ja, het is een, uh, er wordt eigenlijk een juridische vergelijking gemaakt... ongeacht of een plan is verwezenlijkt uh, of niet. Dat maakt niet nee. uit. Dat komt uh, omdat een bestemmingsplan uh, gebruiksmogelijkheden... en bouwmogelijkheden toekent... Um, en dan mag je die ook verwezenlijken. Maar je bent er niet toe verplicht. Nee. Dus de feitelijke verwezenlijking ja. is, is niet relevant. Ja. In de Kamer is er een discussie op dit moment. En ik ben daar eerlijk gezegd ook wel voor om daar eens kritisch naar te kijken. Je zou kunnen zeggen van een nieuwe bestemming die je toekent. Die krijgt een, een houdbaarheidsdatum. Dus je moet bijvoorbeeld binnen drie jaar moet je die bestemming gerealiseerd hebben. En anders valt die weer weg. En daarmee voorkom je dat er gespeculeerd wordt met, uh, met bestemmingen. En ja. dat zie je natuurlijk op dit moment met veel leegstand van kantoren. Dus al die bestemmingen met uh, kantoren die je eigenlijk helemaal niet meer wil reduceren. Ja, zodra je dat eraf haalt, dan uh, gaat de kassa rinkelen in de vorm van plantschade. Ja. Um... We horen toch ontevreden burgers. Mensen komen moeilijk uh, in die procedure, worden er niet op gewezen, uh, hebben wel nadeel, bijvoorbeeld van zo'n weg die wordt aangelegd. En, uh, een ondernemer die denkt: ja, moet ik dan maar helderziend zijn en zien dat hier uh, een, een pislift verschijnt? Um, u zegt, meneer Jans, ik zou die regeling eens helemaal tegen het licht willen houden. Op welk punt, met name? Nou, voor, voor woningen, uh, dat is de meest simpele situatie, uh, daar zou ik uh, eens willen kijken of het niet mogelijk is om af te op het moment dat je het huis verkoopt. En want het is heel erg moeilijk in een situatie dat er sprake is van indirecte plantschade om daar een bedrag aan te hangen. Eigenlijk het enige moment waarop je kan vaststellen van is dat huis nou echt minder waard geworden, dat is op het moment dat je het verkoopt. Want dan ja. kan je met een statistische analyse kijken van wat zijn vergelijkbare woningen he, in het uh, gebied... Uh, meer of minder waard geworden en wat is dit huis meer of minder waard geworden en dan kan je dat verschil kan je afrekenen. Ja. In Utrecht bijvoorbeeld de woningen die niet aan die weg liggen maar ja. wel in de buurt zijn. Ja. Ja. En dan, uh, dan maar goed was... die mensen die hebben, die mevrouw die daar woont, die woont daar misschien tot haar dood, die verkoopt die woning nooit. Ja. Dat dan kan ze ja, dus ook precies. geen vergoeding. Nee. Dat ze, dan krijgt haar erven die vergoeding en kijk uh, mensen zien het ook vaak als een soort smachtig zo is het officieel niet bedoeld, hè? want het is namelijk het, het vergoeden van vermogensschade. Hmm. Uh, die kan je dus vaststellen op het moment natuurlijk, dat je de vermogensschade leidt, namelijk op het moment dat je het uh, verkoopt. Um, maar uh, als je het ook ziet als een soort uh, vergoeding... voor uh, het feit dat je uitzicht belemmerd wordt... dat je in de, zelf in de stank uh, zit... Uh, dan kan het uiteraard niet op die manier. Uh, en dan voorspel ik u wel... dan hou je het probleem dat het taxeren van dit type uh, schade... is uh, in de staat heel erg moeilijk. Ja. Ja. Maar goed, ondertussen moeten die mensen dus fijn stof happen... zonder dat ze daar geld voor zien. Nou ja, Ik denk dat, dat de overheden zich beter zouden moeten realiseren... dat als ze voor het algemeen uh, nut iets doen... Uh, dat ze dan ook de verantwoording op zich nemen om de problemen die dat veroorzaakt voor onmogen zo klein mogelijk te maken. Uh, niet alleen door planschade te uh, vergoeden, maar bijvoorbeeld ook door flankerend beleid. He, dus door uh, een betere inpassing van zo'n uh, weg, door die tunnel he, die mevrouw uh, ook noemde. Ja, had ook gekund. Dan, dan zoek ik het meer in de preventieve kant, waardoor ja. het woongenot van die mensen gewoon intact blijft. Dat lijkt Hoe dan ook, uh, deze feiten gehoord hebbende, wat neemt u mee naar Den Haag, wat gaat u eraan doen? ja Ik denk dat um, uh, voor de SP is het heel belangrijk dat uh, uh, in situaties situatie dat er sprake is van, van uh, schade dat 100% vergoed wordt en niet 98%. Je krijgt op dit moment sowieso maar 2% aftrekken van ja, het feit ja, dat je een regio, eigen ja. risico hebt vinden Wij niet ziek uh, die leesjes die betaalt uh, als een soort drempel die je terugkrijgt als je gelijk krijgt. Dat vinden we een prima idee hè? om te voorkomen, dus dat allerlei no Q en -no OP-advocaten hun zakken gaan uh, gaan vullen. Ja. Maar mensen moeten gewoon eerlijk uh, 100% betaald krijgen. Heeft u binnenkort de kans om het aan te kaarten? Nou, de minister uh, van uh, Ruimte ordening gaat niet meer over de ruimte, dus dat is best uh, een lastige opgave. Ik dank u hartelijk, Paulus Jansen van de SP in de Tweede Kamer. En ook hartelijk dank aan universitair docent Bertie van den Broek, die gespecialiseerd is in wat wij noemen plantschade. Hier is Fleetwood Mac. En you make, make loving fun. Reporter Radio. Met Niels Heidhuis. Het is tien over half acht. Altijd wat monitor. Komende woensdag is de eerste televisieuitzending van deze nieuwe onderzoeksjournalistieke methode. Altijd wat monitor. Tot vandaag heeft altijd wat monitor verschillende onderzoeken gedaan... waarvan de ontwikkelingen live te volgen waren vo via de site. Uh, in Reporter Radio volgen we die ontwikkelingen weer. Uh, vooral die rondom mensen die ziek worden van hun werk. Ze hebben dus nooit niets gedaan om ons te beschermen. Ze hebben ons gewoon die, die giftige staf in laten ademen. En dan nou we daar ziek van zijn geworden en zeggen ze bekijk het maar. Het is letterlijk zo gezegd. Nou, gezondheid interesseert mij geen zak. Als ook ja staat, dan flikken we op. Want voor jou, tien anderen. De wereld waarin een beroepsieke werknemer terechtkomt, die houdt het midden tussen een Dolof en een kastje naar de muur. Het is gewoon slecht geregeld. Dit is in wezen niet geregeld. Het is een, een hard gelach voor de werknemers die uh, zeggen dat ze ziek zijn geworden van hun werk. Dan Jansen van altijd wat Monitor. Dat is de teneur van de uitzending. Klopt, ja. We hebben uh, een systeem in kaart proberen te brengen. Een systeem waarin een beroepszieke medewerker terechtkomt. Stel je wordt ziek door je werk, wat kom je dan tegen? En uh, wat wij wel uh, hebben kunnen concluderen is dat je dan uh, heel veel tegenkomt, maar weinig goeds. En uh, ja, als je alles zo langs gaat, dan kom je uh, instanties tegen die vooral ook naar elkaar wijzen... En, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de arbeidsinspectie, waar ik anderhalf week geleden een interview mee had. En die zeggen, ja nee, wacht even, wij handhaven wel, maar dat is vooral ongevallen. En, en als het fout gaat omdat iemand ziek is geworden, moet je bij de bedrijfsarts zijn. En daar, daar zijn wij niet voor. En als dat dan niet goed gaat, kunnen we een keer bij ons komen. Ja. Dus dat vonden wij opvallend. De handhaver als het gaat om arbeidsomstandigheden, die niet handhaaft als het om gaat en dat blijkt uh, ja, een heel groot probleem toch ook in Nederland zijn want we vallen uh, bijvoorbeeld acht doden per dag per dag uh, aan beroepsziekten dus uh... ja Ho want hoeveel mensen uh, worden ziek van van hun werk vraag ik aan Jan Popma onderzoeker arbeidsomstandigheden aan de Universiteit van Amsterdam um... Ja, de schattingen daarover lopen uiteen omdat het moeilijk is om dat heel precies te achterhalen. Maar een schatting van 25.000 is echt wel de ondergrens. Dat zijn mensen die jaarlijks ziek worden? Dat zijn mensen die jaarlijks ziek worden. Al of althans zeggen dat ze ziek zijn van hun werk, want het staat natuurlijk niet altijd onomstotelijk vast. Nee, bij sommige ziektes is het ingewikkeld om aan te tonen dat het echt door het werk uh, uh, komt... Maar er zijn verschillende studies ook, bijvoorbeeld, over hoeveel mensen de uh, WO via uh, in, uh, in stroom elk jaar. Mm -hmm. En daarvan is de schatting dat dat 40% komt door de arbeidsomstandigheden. Ja, het zijn ruwe schattingen, hè? Dat, omdat ruwe dat schattingen. het zo ruw is. Ja, nou ja, het heeft misschien ook niet zo heel veel zin om het tot achter de komma uit te rekenen. Ik denk dat uh, als je weet dat de 25.000 uh, mensen een beroepsziekte oplopen en als er door slechte arbeidsomstandigheden elk jaar. 10.000, 12 12.000 mensen de, de arbeidsongeschiktheidsregelingen inschuiven. Mm. Dan weten we wel dat we over een serieus te nemen een probleem hebben. Maar op welke wijze worden mensen uh, ziek van hun werk? Is dat inderdaad omdat ze met giftige stoffen werken? Want daar zijn wel regels voor. Uh, werken met giftige stof is uh, gemeten aan sterfte... is dat veruit de belangrijkste uh, uh, bron van, uh, van ziekte... Toch wel? Toch wel. En als je kijkt naar arbeidsongeschiktheid... dan is dat op dit moment met name psychosociale arbeidsbelasting. Dus Wat is dat? met name werkdruk. Wij onderbreken even uw betoog voor breaking news. Juri Stubinitski is van de NOS. Juri. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Ik ben te horen. De Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman is overleden. Dat meldde Amerikaanse media. Hij speelde in talloze films... Won in 2006 nog een Oscar voor zijn hoofdrol in Capodie. Speelde ook in The Big Lebowski. Had een rol in Moneyball, Boogie Nights. En ook in de laatste twee delen van de Hunger Games is hij te zien. Philip Seymour Hoffman werd doodgevonden in een appartement in New York. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Hij was 46. Dankjewel, Juris Stubinitski, voor dit uh, laatste nieuws. Wij hebben het over beroepsziekten. Uh, uh, daaraan overlijden mensen. Uh, ja. Dat komt vaak door giftige stoffen, zei u wel. Uh, wie, wie moet dat eigenlijk oppakken, dat dit speelt? De bedrijfsarts? Uh, in eerste instantie zou je terecht moeten kunnen bij de bedrijfsarts. Nou, in de praktijk zijn die vaak niet uh, voldoende in staat... om dan echt door te pakken. Uh, de taak van de bedrijfsarts is in de praktijk toch heel vaak... Begeleiding bij ziekteverzuim. Uh, en er is in de contracten van die arbeidsdiensten. is er onvoldoende ruimte om te kijken. van kunnen we voorkomen dat nu ook de collega's uh, ziek gaan worden. Ja. Het is vaak gericht op uh, snelle herreintegratie, uh, hè? Dus hup, weer aan het werk. Uh, daar gaat het in de praktijk wel vaak uh, ja. op lijken, ja. Uh, nou, we horen al vandaan van Altijd Wat Monitor. De, de, de arbeidsinspectie uh, gaat er ook niet echt uh, hard in. Uh, nee, en dat is uh, zeer teleurstellend. Um, je kunt zeggen van het feit dat mensen een beroepsziekte oplopen... is wel een indicatie dat er structureel iets mis is met de uh, arbeidsomstandigheden. Het is niet van ik ben eens een keer blootgesteld... en dus, zoals dat bij ongevallen wel het geval kan zijn... maar er is echt structurele uh, tekortkomen van, uh, van de werkgever. En ik zou zeggen ja, dat moet juist in dat geval de arbeidsinspectie handhaven. Ja. Die hebben niet genoeg mensen, denk ik, dan. Nee, dat klopt. Die zitten vrij krap in hun mensen. We hebben ook de cijfers op een rijtje gezet van... hoe zit dat door de jaren heen niet alleen qua hoeveelheid inspecteurs... die de arbeidsinspectie heeft, maar ook het aantal inspecties te uitvoeren. En dat, dat, de trend is eigenlijk dat het alleen maar naar beneden gaat. Al jaren achter een. Toevallig in 2012 een klein hupje omhoog. Maar uh, het gaat alleen maar naar beneden. En, en we hebben ook uitgerekend hoe, vaak, hoe groot de kans is... dat uh, de arbeidsinspectie over de vloer komt. En dat is eens in de 24 jaar. Nou, dan, ja. dan weet je ook wel als bedrijf... nou zal ik iets aan arbeidsopstelling... Ook mensen ziek naar huis gegaan in die tussentijd. Ja, en, ja dat Jan is gewoon Poma. een risicoanalyse. U bent onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Wat, wat moet er anders geregeld worden, denkt u? Nou, in eerste instantie denk ik dat de positie van de bedrijfsarts... zeer versterkt zou moeten worden. Op dit moment zijn bedrijfsartsen heel erg afhankelijk van het contract... dat ze afsluiten met de werkgever. Dus ik zou pleiten voor onafhankelijke bedrijfsgezondheidszorg... Je moet dat het op afstand zetten, dus ook niet alleen de werkgever ervoor laten betalen... maar misschien wel werkgever en werknemer. Um, op dit moment is discussie in de SER of het niet uit de uh, zorgpremies betaald zou moeten hmm. worden. Of in ieder geval uit de algemene middelen. De sociaal-economische raam? Uh, ja. Um, nou, en het tweede punt dat ik uh, denk uh, zeer van belang is... is dat uh, de arbeidsinspectie op het onderwerp beroepsziekte... heel veel meer expertise zou moeten krijgen. In zijn algemeenheid denk ik, uh, wat Daan al aangaf... het aantal uh, inspecteurs is... Ver onder de maat is ook in strijd ja. met uh, een verdrag van de International Labour Organization. Het Europees parlement heeft ook gezegd van... eigenlijk moeten per 10.000 werknemers één inspecteur zijn. En dat zou in Nederland betekenen dat er drie, vier keer zoveel inspecteurs moeten komen. Ja, dat zou in elk geval uw aanbeveling zijn. De reactie van de arbeidsinspectie kunnen wij zien in de televisieuitzending... van Altijd Wat Monitor op Nederland 2. Woensdag om half tien is dat. Allebei hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. is Robbie Williams, Radio 1. Another dawn, another day, another dollar to be made I got a pocket in my soul, a little rock, a little roll, a assimilate And I don't care what you think you know About who I am and how Hey. Robbie Williams, dit is reporter Radio Onderzoeksjournalistiek op Radio 1. Philips wist dat het ging om producten voor de wietteelt. Maar die markt was natuurlijk ook interessant voor Philips. Die lampen gingen door aan de growshops die leveren aan wietelers. Dat wist Philips. De branche is voor Philips een sector waar ze zich niet mee willen associëren. Maar na veel overleg en overtuiging dat er veel mogelijkheden voor Philips openlagen... lagen, is het bedrijf enthousiast. Dus dan is toch de conclusie, Philips levert willens en metens aan de wietbranche? Ja, een andere conclusie is lastig te trekken. Zegt de advocaat van de hoofdrolspeler in de uitzending van Caro Brandpunt vanavond. Blijkt dat Philips dus willens en wetens zaken heeft gedaan met tussenpersonen uit de wietbranche. Philips geeft dat ook toe uh, in een persverklaring dat er jarenlang aan de wietteelt is geleverd. Uh, dat men daar twee jaar geleden mee is gestopt. Uh, op één uitzondering na Dirk Schouten en Lisbeth Staats. Hartelijk welkom, jullie zijn van uh, Caro Brandpunt. Goedenavond. Um, Hi. Philips schiet even onder jullie duiven met een persbericht... dat voor de uitzending wordt, uh, wordt uitgegeven. Waarin Philips toegeeft, we hebben het gedaan, maar we zijn ermee mee gestopt. Hoe nat gaat Philips? Nou ja, nat, dat is niet aan ons om dat te zeggen. In ieder geval in onze uitzending spreekt een hoogleraar van, uit Nijrode, of van Nijrode. En die stelt dat uh, met deze gegevens aangetoond wordt... dat Philips tegen zijn eigen business principles handelt. En dat is niet netjes... En bovendien is Jan Maarten Slachter... de voorzitter van de Vereniging voor Effectenbezitters... die gaat de komende aandeelhoudersvergadering bij Philips... daar wel vragen over stellen. Dat heeft hij jullie laten weten. Ja. Kijk, het leveren van, uh, van die producten is op zich op dit moment nog niet strafbaar. Er is een wet in de maak die dat wellicht uh, wel gaat, gaat stellen in de toekomst. Maar uh, de grote vraag die je natuurlijk kunt uh, uh, afvragen... Is, is, dit, is dit niet in strijd met, met je eigen principes van uh, integriteit bijvoorbeeld... En dat is de vraag die uh, ook wel wordt gesteld. Ja, kennelijk voelde Philips die buil hangen... en is men er twee jaar geleden mee gestopt, zegt Philips. Dat zegt Philips, ja. inderdaad. Nou, kijk, we hebben een, e een interne e-mail van een advocaat van Philips... en daarin staat dat ze ermee gaan stoppen... omdat het in de nabije toekomst strafbaar wordt. Dus niet omdat ze het uh, volgens de principes niet vond uh, deugen. Nee, ik denk dat ze gewoon anticiperen op een toekomstige wetswijziging. En dat ze denken van nou oké, okay, laten we de banden met, uh, uh, met de wietdilt maar verbreken. En bovendien gaat het hier om een persbericht. En de eerste vraag die wij Philips gesteld hebben is... Uh, hebben jullie zakelijke afspraken gemaakt met een handelaar... van wie jullie wisten dat hij actief was in de wietbranche? En die vraag is tot op heden niet beantwoord. Nou, zij zeggen, we hebben afgesproken met een, met een uh, persoon uh, in, die, in die wereld... dat we nog één lading zouden leveren. En sindsdien uh, hebben we dus uh, de, uh, gedoe met die man of met die persoon. Maar vanavond in onze, worden onze geïntimideerd en dergelijke. tonen wij aan met documenten... en we spreken meerdere bronnen... die ons vertellen dat er in een uh, tijdsbestek van jaren... Uh, dat er zakelijke afspraken zijn geweest. En dat Philips willens en wetens die afspraken gecontinueerd heeft... en zelfs een ja. beetje geïntensiveerd. Het moeilijke hieraan is natuurlijk dat iedereen zegt... ja, die wiet, eh, je kan het gewoon kopen in de coffeeshop. Natuurlijk, de achterdeur is allemaal illegaal. Eh, eh, sommige mensen zullen denken, ook denken... nou, is slim van Philips, daar kunnen ze lekker aan verdienen. Nou, kijk, nogmaals, de, de vraag die uh, hoogleraar Pfeiffer of die uh, in onze uitzending ook stelt is, je kunt je wel afvragen of een beursgenoteerd uh, bedrijf zoals Philips, uh, of, die het, uh, uh, of dat niet strijdig is met hun eigen principes, hè, hun eigen businessprincipes, om uh, willens en wetens in zee te gaan met mensen waarvan je weet dat ze, dat ze je producten doorleveren aan de wiet teelt. Ja. En bovendien en, is die wietbranche uh, al tien jaar, dat is bekend bij iedereen, een feit van algemene bekendheid hm. dat dat een crimogeen terrein is... waar het gaat niet alleen om wietelt, maar ook belastingontduiking, witwassen... criminele activiteiten... Het is eigenlijk een georganiseerde... criminaliteit. Nou ja, de wietelt is een onschuld... Misdaad. wel verloren de afgelopen jaren. Dat ja. kunnen we wel constateren. Wietelt wordt vooral ge ge geassocieerd tegenwoordig... met georganiseerde misdaad syndicaten En niet met hippies die op zolder een paar plantjes hebben staan. Wat, wat zegt Philips eigenlijk? Want nu is dit persbericht verschenen... heel slim vanuit de slachtofferrol... dat ze bedreigd uh, worden. Maar... Uh, uh, Zit Philips ook in de uitzending? Philips zit met een aantal... Uh, uh, we hebben ze natuurlijk in eerste instantie telefonisch gesproken. Daarin heeft de, de woordvoerder een aantal dingen aan ons verteld. Maar op een gegeven moment heeft hij gezegd... Zet je vragen maar op schrift, dat hebben we gedaan. En eigenlijk op de eerste vraag die we hebben gesteld... namelijk heeft Philips zakelijke afspraken gemaakt... met bedrijven die Philips producten doorverkopen aan de wietbranche... hebben we eigenlijk nooit echt antwoord gekregen. Nee. Dus uh, er zit wel licht tussen wat jullie te horen hebben gekregen... en wat Philips nu beweert. Ja, goed. Dat, dat is niet aan mij, omdat ik kwalificeer. Maar dat persbericht is voor hun rekening. Ze hebben een persbericht uitgedaan zonder trouwens onze uitzending nog te hebben gezien, en ze wilden niet op camera reageren. Nee. Uh, trouwens, uh, zij zeggen ook nu van: uh, wij vinden het onverstandig dat een publiek podium wordt gegeven aan die voormalige afnemer van die lampen. Ja. Uh, daar wil ik wel iets op zeggen. Ja. Uh, wij, even vooropgesteld, wij geven die man geen platform. Los even van het feit, zij worden blijkbaar bedreigd door een, een bepaalde persoon. Ik ga er dan maar even vanuit dat dat dezelfde persoon is die een rol speelt in ons verhaal vanavond. Maar wij bieden die man geen platform vanavond. Wij hebben, maken een verhaal waar. Dat, dat ga ik ook niet zeggen. Wij maken een verhaal over een, uh, over een man die zakelijke band heeft onderhouden met Philips. En uh, uh, wij hebben dat verhaal gemaakt... op basis van alle journal journalistieke principes die er zijn. We hebben voor ieder, alles wat we melden meerdere bronnen. Uh, we hebben uh, daarnaast documenten. ook documenten. En uh, we hebben Philips ook heel netjes om hoor en wederhoor gevraagd. Dus ja... En die, en die man, maar is dat dezelfde? Dus die, deze man die, die via zijn advocaat aan het woord komt... En ik nogmaals, zogenaam... ik, wij gaan het. daarvan uit dat dat zo is. Maar ja. helemaal zeker weten we dat natuurlijk niet. Nee, dat is Philips ook niet Want helemaal... Philips communiceert ook niet wie die man is. is ook niet helemaal uh, duidelijk. Feit is dat wij die man geen platform uh, bieden... maar dat wij wel aan de advocaat hebben gevraagd of we mogen interviewen. En dit, dat hij ons heeft laten weten dat hij dat niet mocht van Philips... omdat hij anders 100.000 euro boete moet betalen. Ja. Zo'n clausule is er ook nog. Spannende uitzending. Vanavond om vijf over half elf. elf nee, ja, twee. twee. Liesbeth Staats en Dirk Schouten van Karo Brandpunt. Dank je wel. Dank je wel. U bedankt voor het luisteren uiteraard. Zometeen is hier Koen Verbraak met een interview op Radio 1. Na het nieuws van acht uur met ongetwijfeld opnieuw dat bericht over die overleden acteur. Gaat u luisteren.